Zes uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedenavond. Feyenoord plaatst zich voor voorronde Champions League. Herdenking Pim Fortuyn in Rotterdam. En Fransen kiezen Hollande of Sarkozy. Het weer vanavond in het oosten en zuidoosten. Eerst nog wat regen, later overal droog en opklaringen. Vannacht koelt het af naar 5 graden aan zee en zo'n 2 graden land in maart. Plaatselijk ontstaat er mist. Morgen is het droog met afwisselend wolken en zon. Het wordt 13 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. En na morgen wordt het wat warmer, gemiddeld een graad of 18. Maar we houden grote kans op buien. Feest in Rotterdam. Feyenoord is tweede geworden in de Eredivisie na een zege op Heerenveen. En daarmee plaatste de club zich op de laatste speeldag van het seizoen... voor de voorronde van de Champions League. Verslaggever Colette van Nuenen zag Feyenoord winnen... in het Rotterdamse supporterscafé Schieland. dat u zo blij was meneer. Ik ben altijd blij als Feyenoord wint. Precies. Dus hoe lang was het geleden dat u zo blij was? Tweede plaats is toch mooi. Nou, een tweede plaats is schitterend. Zeker na het aflopen uh, het seizoen ben ik gewoon trots op Feyenoord dat ze dit gehaald hebben. Ja. Had je in het begin van het seizoen niet verwacht? Nee, dit had ik niet verwacht. En zeker we hebben het te danken aan, aan uh, Ronald Koeman, maar zeker ook aan de jonge spelers die daar echt fantastisch. Ik ben uh, ik ben Ronald Koeman en de spelers daar heel erg dankbaar voor. Dank aan het zo gehaald. Heel die is radio. Nou, dat was supporter Willem en dat is een tevreden mens. Zes minuten over zes, op 6 mei 2002. Het moment dat Fortuyn werd neergeschoten op het Mediapark. Zometeen precies tien jaar geleden. De hele dag is de moord op de politicus herdacht. Onder andere met een herdenkingsmis in Rotterdam en een symposium. De herdenking van Pim Fortuyn gaat verder op het Rotterdamse stadhuis. Daar vindt het symposium de verwezen samenleving plaats. Met onder andere zijn biograaf Leonard Ornstein. Pim Fortuyn liet Nederland eigenlijk in grote verwarring achter... En niet alleen dat Tim die de Nederlanders ook politiek verweest achter. Burgemeester Abbotaleb, wat is er in uw stad eigenlijk nog te zien van uh, de erfenis van Fortuyn? Nou, om te beginnen is natuurlijk de dood van Pim Fortuyn ook gewoon een liedteken voor de stad Rotterdam. Daar zal Rotterdam nog jaren aan herinnerd uh, blijven, uh, blijven worden. Maar één ding denk ik wat zonder meer is uh, overgebleven is het stevige... Politieke en maatschappelijke debatten over allerhande vraagstukken. Juist, Eertmans, wie is de politieke erfgenaam van Pim Fortuyn? Ik denk landelijk geen. Uh, Wilders heeft een groot deel van de agenda in ieder geval gekopieerd. Hij doet zijn best uh, op, om met name de grenzen dicht te houden en uh, hij heeft veel islamkritiek kritiek meer dan Fortuyn denk ik had. Voor het overige, als je kijkt naar de directe democratie, het, het, zeg maar, het systeem wat niet functioneert... waar Fortuin tegen de hoop liep, de, de vriendjespolitiek... elkaar de baantjes toespelen, dat is gebleven. Eh, lokaal denk ik dat je in Rotterdam wel ziet dat leefbaar Rotterdam... de Stadspartij echt de enige motor is achter het gedachtegoed van Fortuin. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs in het centrum van Rotterdam... waar zometeen een minuut stilte wordt gehouden. En dat gebeurt op de Pim Fortuynplaats, dat is een uh, plein dat zo'n uh, uurtje geleden onthuld is en uh, genoemd dus naar de politicus... die uh, tien jaar geleden zo dadelijk zes over zes uh, werd neergeschoten op het Mediapark. Dat wordt uh, zo dadelijk ook met een minuut stilte herdacht. Er zijn hier zo'n nou, 1.500 misschien wel meer mensen naartoe gekomen. Ik zie uh, vlaggen, ik zie borden met uh, Pim Fortuyn erop... en ook uh, alle knuffels, alle vlaggen, alle spandoeken van toen... die voor het stadhuis lagen, die zijn hier uh, weer uh, neergelegd. Het lijkt wel een beetje of... Uh, Oude tijden, herleven en alles dus ter nagedachtenis van Pim Fortuyn. Die is dus kennelijk in heel veel harten nog een uh, plek heeft. Uh, uh, de herdenking was vanochtend al in uh, de grote kathedraal waar hij ook uh, begraven is. Tenminste de uitvaart heeft plaatsgevonden. Daar waren zo'n uh, 300 uh, mensen aanwezig. Een symposium is er dus geweest zoals je net hoorde. En nu dus deze herdenking als afsluiting van de herdenking van 10 jaar Pim Fortuyn. Dat was verslaggever Hendrik Willem-Hofs. De eerste stembureaus in Frankrijk zijn gesloten. Op het platteland en in de kleinere plaatsen. Maar over twee uur sluiten ook de stembureaus in de grote steden. En dan wordt bekend wie de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Nicolas Sarkozy of François Hollande. Correspondent Frank Renaud was in Parijs bij het stembureau... waar Sarkozy kwam stemmen. Nicolas Sarkozy komt met een auto voorrijden bij een school in het westen van Parijs. Hier gaat hij stemmen. Een enorme mensenmassa heeft zich verzameld. Honderden mensen achter de dranghekken, maar ze rennen nu ook allemaal de straat op. En Nicolas Sarkozy schudt handen van iedereen die hier staat achter de dranghekken. En ook Carla Bruni stapt uit de auto en ook zij schudt volop handen van de mensen die zich hier hebben verzameld. En ze geeft ook handtekeningen weg. En ze gaan natuurlijk op de foto, want iedereen staat hier met een mobiele telefoon om foto's te nemen. Meneer, denkt u dat het tijdperk Sarkozy vandaag officieel voorbij is? Nee, niet helemaal. Het denk ik. Het resultaat wordt Ik denk niet dat de tijd van Sarkozy voorbij is, want er wordt een hele spannende race nog. En de uitslag, het spant erom. Waarom denkt u dat? Omdat mensen zich realiseren dat het een keuze van is. En met Nicolas Sarkozy een samenleving hebben die veel beter dan met Hollande. Mensen weten dat er veel op het spel staat. Inderdaad, de maatschappij, welke vorm moet die krijgen. En mensen realiseren zich, zeker ook op het laatste moment, dat die maatschappij er beter onder aan toe zal zijn met Sarkozy dan met Hollande. Mevrouw, denkt u dat het tijdperk Sarkozy ten einde is? Bah non, sinon je serai pas là, au contraire, je pense qu'il va gagner, parce que c'est le mieux pour la France. Nee, zeker niet zegt ze. Ik denk zelfs dat Sarkozy gaat winnen, want dat is beter voor Frankrijk. Maar die peilingen dan? Hij staat enorm achter. Non Au contraire, on een et puis les sondages, vous savez, au tour on donnait à 24, il a terminé à 27, Nee, hoor, in die peilingen. Je ziet dat ze naar elkaar toekruipen de twee kandidaten. En ook bij de eerste ronde was het zo dat Sarkozy lager werd ingeschat dan de uiteindelijke score. Nou, Nicolas Sarkozy is een tiental minuten binnen geweest in het stemlokaal in deze school en. Komt nu weer naar buiten. Schudt opnieuw handen, volop van de toegestroomde massa. Les larmes aux yeux. Mevrouw zegt dat ze tranen in haar oog heeft. Waarom? Pourquoi? Pour Nicolas. simplement, c'est le meilleur. C'est lui qu'il nous faut. Voor Nicolas Sarkozy. want hij is de beste. Hij is degene die we nodig hebben in Frankrijk. Nou, vanavond tussen 8 uur en half negen op Radio 1... kunt u luisteren naar een speciale NOS-uitzending... over de verkiezingen in Frankrijk. Dit is het NOS-journaal met Eva de Jong. Ja, verkiezingen stemmen gebeuren vandaag ook in Griekenland... voor een nieuw parlement. De strijd om de grootste partij in het parlement gaat al jaren... tussen de sociaaldemocratische PASOK en het conservatieve Nieuwe Democratie. Verslaggever Joris van der Kerkhoff. Met z'n zessen aan tafel aan de rand van de stoep... Er komt wat vlees, er komt wat brood, er is wat te drinken, een beetje wijn, een beetje Oezo, een beetje bier. En heel veel. Eh, ja, de politiek. Het is een bijzondere dag vandaag. En een man die gaat prima met zijn vinger, maar daarachter zitten vrolijke, vriendelijke ogen die vertellen dat die bijzondere dag komt. Nou, we weten allemaal wel wie de crisis veroorzaakt hebben. De oude politieke partijen, die oude kliek, maar daarom. Stemmen wij hier, wij zijn middenstanders, bijna allemaal op een kleine liberale partij. En nog meer vis en nog meer gezelligheid en nog een glaasje bier en nog een slokje wijn. Ja, zegt mevrouw aan de overkant. Grote gouden oorbellen. Weet je, ik heb maar gewoon op de conservatieven gestemd. Zoals ik eigenlijk altijd al gestemd heb. Het land kan niet al te veel grote veranderingen gebruiken. We moeten gewoon met de partijen werken die er al zijn. Ja, natuurlijk, er worden proteststemmen uitgebracht. Bijvoorbeeld op de fascistische partij. Maar de mensen hier aan tafel reageren daar bijna fysiek op. Mensen weten helemaal niet waar die fascisten voor staan. Echt gevaar. Zondag 6 mei 2012, even naar drieën. Het eten en het leven is goed hier in Athene. Vandaag in ieder geval wel na de verkiezingen. Morgen is het dan een heel ander land waarin u wakker wordt. Maar uiteindelijk zullen er wel heel veel mensen morgen teleurgesteld wakker worden. Omdat heel veel hetzelfde zal blijven. De socialisten en de conservatieven die zullen echt nog wel de grootste partijen blijven en aan de macht blijven. Smakelijk eten. Ik praat verder met correspondent Connie Kees, want de eerste exit polls zijn net binnen. Connie, vertel, hoe worden de Grieken morgen wakker? Nou, het, uh, met een verrassing denk ik, want uh, dit is natuurlijk een eerste indicatie en helemaal nog niet officieel. Maar uh, zoals het er nu uitziet, uh, heeft de conservatieve partij wel een voorsprong, maar is het nog helemaal niet zeker of ze de eerste partij uh, zullen zijn. Uh, en de tweede plaats hier in de verkiezingen gaat het om de socialisten en radicaal links. En uh, zoals het er nu uitziet, zou het zelfs kunnen dat deze radicaal links, die nu ook in het parlement zit, een, een tweede partij kan worden. En daarna zie je ook nog uh, dat andere kleine partijen flink hebben gewonnen. Bijvoorbeeld een kleine rechtse partij. Uh, dit is, uh, ja, het zou een grote verrassing zijn als uh, de resultaten zo blijven. Maar of het allemaal nog betrouwbaar is, dat moeten we afwachten. En dat kan nog uren duren. Laten we er even van uitgaan. Wat zou dat betekenen? Nou, Als bijvoorbeeld uh, radicaal links de tweede partij uh, zou worden, uh, dan wordt het misschien wel heel erg moeilijk om hier een regering te gaan vormen. Uh, want uh, iedereen gaat er hier toch een beetje van uit dat de twee grote partijen een meerderheid in het parlement gaan halen. Als dat niet zo is, dan wordt de situatie gecompliceerd. Goed, nou laten we niet verder speculeren. Laten we wachten tot het eindresultaat. Uh, we spreken hier morgen wel over. Dankjewel, Connie Kees. In Moskou is een demonstratie tegen premier Poetin uitgelopen op rellen. Aan de betoging deden zo'n 20.000 mensen mee. Op het eind van de mars trok een groep demonstranten op naar het Kremlin... waar de oproerpolitie ingreep. En verschillende oppositieleiders onder wie Boris Nemtsov, zijn gearresteerd. Poetin wordt morgen voor de derde keer beëdigd tot president. De relatief gemakkelijke overwinning van Poetin bij de presidentsverkiezingen in maart... heeft volgens sommige demonstranten het moreel bij de oppositie geknakt. En daardoor was de opkomst vandaag veel lager dan bij eerdere protesten. Sport. De kaarten zijn geschud in de Eredivisie. Feyenoord verzekerde zich op de slotdag van een plaats... in de voorronde van de Champions League. De Rotterdammers wonnen de uitwedstrijd bij Heerenveen met 3-2... en eindigen op de tweede plaats achter landskampioen Ajax. Het duel in Heerenveen had vooral in de tweede helft een bizar verloopt. Heerenveen had niets aan een gelijkspel met het oog op Europees voetbal. En de Friese lieten de wedstrijd bij een stand van 1-1 dan ook lopen. Volgens Feyenoord-trainer Ronald Koeman was dat te verwachten. Het bleef 1-1, we maakten 1-1. En dan weet je uh, ja, dat er een winnaar moet komen. En, uh, want beide, nogmaals, heeft, uh, hebben dan niks aan een gelijkspel. En, en Voor Heerenveen Herenveen betekent uh, een gelijkspel niet Europees. Ja, en als je dan achter staat. Ja, dan doe je niets uh, meer om, om dat te veranderen. Ik denk dat dat uh, logisch is. Feyenoord kreeg de overwinning vandaag in de schoot geworpen. Maar de tweede plaats is volgens Koeman meer dan verdiend. Ja, tuurlijk, want uh, er is meer dan we ooit uh, gedroomd hadden. En uh, tot en met de laatste wedstrijd spelen voor de tweede plek. Nou ja, en uh, dat hebben we redelijk uh, uiteindelijk makkelijk behaald vandaag. Maar er is natuurlijk een, uh, een lang traject aan vooraf gegaan. En ik vind ook dat we dit verdiend hebben. Meer dan uh, welke club dan ook. De uitslag in Heerenveen zorgde voor treurniers bij PSV. De Eindhovenaren wonnen zelf met 3-1 van Excelsior... maar dat was niet voldoende voor de tweede plaats. En dus is PSV veroordeeld tot de Europa League. Een tegenvaller voor trainer Philippe Cocu en zijn spelers. dat nou, is toch wel een behoorlijke teleurstelling. Uh, die jongens hebben gevochten tot, uh, tot de laatste minuut... Om, uh, om een goede wedstrijd neer te zetten en toch de hoop... Uh, op, uh, op een goed resultaat in Herenveen. Ja, als je dan toch derde wordt, dan is het niet behalen van de Champions League natuurlijk wel een grote teleurstelling voor de spelers. Ook Azet en Herenveen verzekerden zich van de Europa League. Door de nederlaag tegen PSV degradeert Excelsior naar de eerste divisie. De Rotterdammers hadden een moeilijk seizoen. En voor trainer John Lammers komt de degradatie niet helemaal als een verrassing. We zijn in het begin van het seizoen zijn we begonnen met, uh, met een hele moeilijke opdracht. En uh, in de winterstop heb je nog een aantal commitments uh, daarbij gedaan en, en afspraken. En uh, als je dan ziet waar we eigenlijk uh, zijn gekomen, dan is het jammer dat het net niet uh, toereikend is. De Graafschap en VVV moeten later deze maand nog play-offs om promotie en degradatie spelen. Dan is er AWB Verkeersinformatie. In Den Haag, Edwin Gerritsen. Goedenavond. Goedenavond. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt. Daardoor staat tussen Gouda en Nieuwebrug een file van 4 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. De opkomst bij de tweede en beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen lag rond vijf uur op 72 procent. In Griekenland zijn de eerste ex-polls bekend. De conservatieven lijken de grootste partij te worden gevolgd door een radicaal linkse partij. De verkiezingen in Frankrijk en Griekenland zijn op deze zender te volgen tussen acht en negen in een extra uitzending van het Radio 1 Journaal. En Feyenoord is tweede geworden in de Eredivisie en dat betekent volgend seizoen volgende Champions League. Dit was het NOS-journaal, zometeen Studio Itzerda van de VPRO. Met televisie van Access for All kijkt u niet alleen live tv op uw televisie... maar ook op uw laptop en iPad. En als u nu kiest voor 3-in-1 van Access for All... krijgt u 250 euro korting op de nieuwe iPad. Dus internet, bellen, televisie en korting op een iPad. Allemaal met de service van Access for All.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 Ook zelf energie produceren? Ga naar zelfenergieproduceren.nl. Zo makkelijk is de eerste stap. Enexis, energie in goede banen. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1. VPRO, Studio Itzerda. Welkom bij Studio Itzerda. Ten behoeve van de 6,2% onder u... die binnen een kwartier deze zender zullen verlaten... Uh -huh. zal ik een beknopte samenvatting geven van het nu volgende programma. In een notendop komt de kwestie neer op vier lettergrepen. Testosteron. Dat is een geslachtshormoon waarvan mannen kaal, agressief en geil worden. Denk maar aan die Franse meneer, Strauss-Kaan. Wetenschappelijk is aangetoond dat politieke leiders, topsporters, bankiers en seriemordenaars... duidelijke risicogroepen vormen voor significant, hogere concentraties van dit gevaarlijke stofje in hun bloed. Nu bestaat er een sympathiek soort mens aan, de bonobo die elk conflict smoort in een gezonde portie geslachtsverkeer. Jammer dat wij mensen dit goede voorbeeld van deze naaste familie niet volgen. Hoe anders zou het toe gaan op het wereldtoneel? Oh. Ons leger zou bestaan uit verleidelijke, sensuele jongelui... die gewapend met condoom en glijmiddel... vol passie potentiële conflicthaarden te lijf gaan. Ik vind jullie de fijnste mariniers van de wereld. Dan wil iedereen wel naar het front. Een ommekeer. Ook in de politiek. Hallo. Mevrouw Merkel, die nog even haar bikinilijn bijwerkt... voordat de G8 begint. Moet je die opgetogen smoeltjes eens zien van Tweede Kamerleden? Net terug van een dienstreis naar de Antillen? Hoe meer? Hoe beter. Ik zeg, heb u vijanden lief? Een... Vaak het maar aan Martin Minkema. Wat? Wat? Moet ik nog wat op, op, op zeggen? Heb u vijanden lief? Is dat er misschien... Het is natuurlijk zo dat je je vijanden heel dichtbij je moet houden. Nog veel dichterbij dan je vrienden. Dat is toch zo, Leon Wekken? Nou, dat is maar de vraag of dat zo is. Dat hangt helemaal van de aard en de oh. soort en intensiteit van die vijand af. Soms is het beter om hem toch maar een beetje bij je weg te houden, denk ik. Meneer Wekken, u bent polymoloog, conflictjeskundige... en dat bent u al vele decennia in Nijmegen. Ja, dat klopt, ja aan de Radboud Universiteit. Ook dat klopt. Ja. Uh, het, het instituut waar u het, het instituut is van naam veranderd, hè? Ja, het uh, heet eerst Studiecentrum voor Vredesvraagstukken... en nu heet het Centrum voor International Conflict Management... en uh, Conflict Analysis. Ja, dat management dat moest uh, erbij ja. van de faculteit. Dat hoort nu eenmaal zo. U bent 15 jaar geleden met pensioen gegaan, maar u komt er nog dagelijks. Ja, ik week. werk nog fulltime, ja. Inderdaad, ja. Uh, uh, welkom te gast bij Studio Itzerdaar. Ditmaal over vijand en strijd. Het is 4 mei geweest, 5 mei en vandaag, de 6e, is het de day after. De dag dat we vooruitkijken naar de volgende vijand om onze aandacht op te richten. Um, we, we kunnen niet zonder vijand, volgens mij. Klopt dat? Nee, dat klopt ook weer niet. Uh, oh. Je kunt best ook zonder vijand. Als u naar uh, studies van antropologen kijkt: uh, Malinowski, root Benedict, Market Mead en anderen. dan ziet u dat er culturen denkbaar zijn. en ook aanwezig zijn geweest. Uh, zonder dat er van vijandschap. en van kwalijke praktijken ten aanzien van medemensen sprake was. Dus het is niet zo dat de mens van nature een vijand nodig en, heeft. En, en we komen nu dit, uh, naar de sport. Uh, sport is 3000 jaar geleden toch ook al ingezet, de Olympische Spelen uit Griekenland... om ervoor te zorgen dat, dat we geen oorlog meer zouden voeren. Nou, dat en, we, hoe, hoe, gaat, hoe gaat het daarmee? Nou, dat, dat geloof dat ik niet. Sport. Dat duigt voor me. Daar, daarom is ingevoerd. Uh, nou ja, dat, wie, dat, wie dat, zei, dat, dat, dat, dat is een mooi zei dat voetbal is oorlog, niet? Hè? Dat ja, uh, zegt men dan. Uh, het is natuurlijk een wedstrijd waar twee partijen iets gaan doen. Ja? Een zekere mate van concurrentie. Maar dat ja? heeft natuurlijk niet meteen met vijandschap te maken. Er zijn natuurlijk allerlei gradaties. Niet je hebt een vijand en je hebt een tegen. En je hebt een concurrent, maar als het om een vijand gaat... Ja? dan moet het gaan om personen of groepen waarvan aangenomen wordt... dat ze een ernstige bedreiging voor je zijn. Kevers bijvoorbeeld. U, u bent van de generatie die als scholier in de jaren 40... de aardappelvelden in werd gestuurd... om uh, staatsvijand nummer 1 te vangen en te vernietigen. De Colorado-kever. Ja, ja, ja, daar je herinneringen aan zelf? Ja, maar dat is natuurlijk dus geen vijand. Dat is een bedreiging. Men moet een God. onderscheid maken tussen bedreigingen... He, die eerst... mensen ja? fabriceren om jou te grazen ja? te nemen... en bedreigingen die met mensen als zodanig niets te maken hebben. En die Colorado-kever was in de is... tijd, dacht ik niet... door de, de Japanners, door de, de Duitsers nou, of door de Amerikanen... Nou. naar ons toe. Gestuurd. Nee, dat, was, dat niet. Dat niet. Ja. Ik, ik sprak met Thomas Bos toen... die onderzoek deed naar de geschiedenis van de strijd tegen dat kevertje. Ja. En uh, die propagandefilmpjes uh, tegen de Colorado-kever... herinnert u zich die nog, die propagandefilmpjes? Um, Vagelijk nou, Daar da, da komt er zo heen. Ja. Wat een herrie, wat een herrie. En dat allemaal voor mij, de beruchte Leptinotarsa decemlineata. Colorado, oké, de mensen mij. U kunt me ook tien streep noemen, als u dat gemakkelijker is. Want ik heb tien overlangse zwarte strepen op mijn rug. Moet u nog meer weten? De eerste keer dat er een grote angst was onder de bevolking om een bepaald insect, dat dus... Een bedreiging vormde voor de, voor de aardappeloost. Dat was met de Colorado kevers. Colorado kevers zijn de vraagzuchtigste onder de kevers. Er waren namelijk heel veel Colorado kevers aan land gekomen met de Amerikaanse oorlogstransporten. En dat was een gewone blitsinvasie van Frankrijk. Frankrijk werd gewoon in een tiental jaren volledig overspoeld door Coloradokevers. En in Nederland wist men die Coloradokever die komt, die komt, die komt. Snel, snel, snel. We moeten ons voorbereiden. En werd er werden grote aanvalsplannen opgesteld. Men moest iedereen mobiliseren. Zoekt u mij? Ja, Tienstreik. Jou moeten we hebben. Je bent niet geliefd, Tienstreik. Je signalement hangt straks overal. Je bent een boef. Een vogelvrij verklaarde in het anders zo gastvrije Nederland. Bestrijding uh, werd gedaan met, uh, met allerhande producten die wij nu heel ongezond vinden. DDT, loodarsenaat, kalkarsenaat. Hier ziet u de verstuiving van DDT-poeder met een kleine en een grote verstuiver. Allemaal dingen die nu allemaal verboden zijn. Maar toen was dat het enige redmiddel om die aardappelen toch maar te, te behouden en, en te zorgen dat iedereen genoeg eten had. Zelfs de vlammenwerpers van ons leger worden in de strijd gebracht. Het gebruik van, van, die, van die aanvalsplannen, van die termen, van, van de oorlogstermen die, die voortdurend opdook, was natuurlijk, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat we net na de Tweede Wereldoorlog zaten en iedereen sprak nog ook in die termen. En dat werd gewoon een nieuwe strijd. Dus de strijd tegen de Duitsers werd men opeens nu bewust van dat er moest gestreden worden tegen de colorado -deleven. Dit is operatie 10 -strijd. Een totale oorlog van mens tegen insect. De leiding van het offensief berust bij de plantenziektekundige dienst in Wageningen. Daar zetelt de generale staf. De oorlog hangt volledig vast aan het beestje. Het beestje is de oorlog. Het is mens tegen insect en de. Staf zat klaar met de kaarten en de pionnen werden uitgezet en de bestrijding werd georganiseerd door de plantenziektekundige dienst en met man en macht moesten eigenlijk iedereen aan de slag. Dit is een algemene mobilisatie waarbij geen dienstweigeraars kunnen worden geduld. Je moest zelfs opletten dat je niet betrapt werd op het niet naleven van wetten. Er waren inderdaad wetten die je verplichten om te bestrijden. Er stonden fikse haalboetes op, op het negeren van die wetten en ook zelfs gevangenisstraf werd uitgesproken bij het niet bestrijden. Wie de Colorado-kever niet vernietigt, is strafbaar. Met andere woorden, wie niet horen wil, moet maar voelen. De kans is groot dat de grootouders zelf mee gaan behopen met de Colorado-kever te bestrijden. De schooljeugd is paraat. Duizenden aangespoelde kevers moeten vernietigd worden. Overal helpt de jeugd dapper mee. Niemand blijft achter. Ze hebben misschien met een potje en wat olie in dat potje naar het fout moeten gaan met de klas om daar de Colorado kevers van die planten te halen. Zo, die doet geen kwaad meer. Met één doodmaken als u ze ziet. Want als er één ontsnapt, zitten we straks met een haard van larven. Het is eigenlijk vreemd dat die even zo snel vergeten is, want toen was dat een zo'n enorme belangrijke, belangrijke zaak, een zaak van staatsbelang. Het was een ongelooflijke zoektocht en, en verrijking om daarmee aan de slag te kunnen en, en dieper ook op zoek te gaan naar een beetje de geschiedenis van de angst. Zo van, wat is dat eigenlijk angst en hoe wordt dat gecultiveerd en wat, wat, wat brengt dat teweeg? Want de Coloradokever heeft eigenlijk gezorgd voor het voor ontstaan van de, van de eerste ja, Europese organisatie voor plantenbescherming, plantenbestrijding. Dus heeft een grote belangrijke verwezenlijking gedaan, als je dat mocht inzetten. Het buitenland is bang voor de Coloradokever. Daarom moet het weten dat heel Nederland meehelpt in operatie 10 -trek. Dat Nederland de wacht houdt en vecht en dat het al met succes gevochten heeft en in staat is elke nieuwe aanval opnieuw en radicaal af te slaan. Deden andere landen maar als wij. Wie heeft er nu natuurlijk gewonnen? De Colorado kever of de mens? Momenteel is de mens nog altijd aan de winnende hand. Ik zeg wel momenteel, want de strijd is eigenlijk nog altijd bezig. Nu wordt er altijd preventief uh, tegen dat Colorado kevertje ges gesproeid. Maar mensen die voor biologisch telen, die moeten daar ook voor op beducht zijn. Dus dat beestje is nog altijd aanwezig, maar in veel beperktere mate. De Colorado kever wordt ook... Krijgt ook meer kansen met de opwarming van de aarde, dus u weet gaan we nog allemaal moeten klaarstaan met een potje als de insecticiden niet meer werken, en dan allemaal naar het veld gaan om die Colorado-kevers opnieuw van het veld te halen. Maar dat is misschien natuurlijk een verre toekomst. Nederland is en blijft waardzaam. Die schitterend opgeblazen retoriek, hè? Ja, het is uh, retoriek. Ja, ja, ja, ja. maar in die tijd kon dat misschien nog. Ik geloof nu, als het gaat om uh, de q zomaar iets te noemen... iets dergelijks, uh, alleen maar uh, zeer belachelijk zou zijn. Maar uh, in die tijd kon dat. Maar vergeet niet dat uh, spreken uh, over uh, oorlog in overdrachtelijke zin ja. vrij normaal is. De erfvijand van Nederland is niet de Colorado-kever... maar is het water dus oh, eeuwige ja, u... strijd tegen ja, het ja. water niet... Ja. En uh, ja, ook in letterlijke zin kon daar de militair uh, voor gemobiliseerd worden. Ik zelf heb nog uh, zandzakken staan ja. voor een bad, herinner ik mij. Hè. Dus ja. de strijd tegen dat water, ja, dat is ook een soort oorlog... zoals er ook een oorlog is tegen het uh, terrorisme. Ja. Een zeer overdreven, ja. uh, zeer overdreven bedreiging. Ja. Maar vooral bedoeld uh, om te legitimeren het najagen van doelen... die geen bal te maken hebben met die daarin genoemde bedreiging. U heeft als kind de slag om Arnhem meegemaakt. He? Ja. ja. Uh, en uh, u, u bent gelovig op opgevoed. Op uh, maar ik heb ook begrepen dat u, dat, u, dat u van uw geloof gevallen bent eigenlijk een beetje? door, nou, door, door, niet, door slag niet gevallen, om Arnhem, daar, dat die, daar kom je vanzelf vanaf natuurlijk. Zo van zo, als God als als als als als niet toestaat, die, die ellende en die, die vernietiging? Nou ja, dat zou misschien ook nog een rol spelen, maar ook natuurlijk als je je toch wat verder ontwikkelt, dan doorzie je al die ideologieën die er ja. zijn en daarmee ook de godsdienst dat zodanig ja, ja, ja. Uh, zeg, Maar liggen daar ook bij, bij dat meemaken van die strijd u, u, de wortels van uw interesse voor oorlogsvraagstukken? Nou, ja, de ja. deels wel, denk ik. Ja, ja. Dat ik uh, daar vooral uh, ja, door getroffen werd. Door die waanzinnigheid van, van bombardementen en van het afmaken van mensen. En dat je dan denkt: ja, dat kan niet. Dat moet toch iets anders mogelijk zijn. En dat heeft er wellicht mede bewust en onbewust toe geleid. Dat ik dacht: kijk, die polemologie. Nu mag je het woord niet Uitspreken. Wetenschap van oorlog oh. en vrede. Oh, dat mag niet mij spreken. Dat mag nou niet ja, spreken. het is. Het is uh, de, de, de, uh, outdated, laat ik het zo zeggen. Het gaat natuurlijk om, nu om conflictmanagement. Ja. Oh, wacht. Wat hoor ik? Dat hoorde nu dus. Uh... Wat, wat, wat hoor ik? Oh, dit, dit is een. Rit. een blindganger. Ja, die ge waren er ook in de ge oorlog. Ge ge gewoon niets doen, gewoon laten liggen. Oploft hij niet? En dat kan zo jaren goed blijven gaan. Ja. Uh, tot er fout gaat. Aan... Tot fout gaat. Ja, ja, nee, dat kan. Dus ja. daar moeten die dingen ook opgeruimd Inderdaad, worden. Inderdaad. Werk aan de winkel voor de bommenexperts... van de Explosieve opruimingsdienst. Ja. Ik ben de major buitendienst Buscher, oudcommandant van de Explosieve opruimingsdienst. Mijn naam is Gijs van Duivenbode en ik heb 20 jaar bij de EOD gewerkt. Ik begon als sergeant en ik ben weggegaan als kapitein. Nog dagelijks worden er explorieven gevonden in Nederland. En dat gaat 24 uur per dag door. Ja, de Engelsen spreken ook niet voor niks over uitgesteld vuur van de vijand. Want die graven nog steeds Duitse bommen op. En dat gebeurt in Nederland in feite ook. Wij, wij werken nog steeds onder het vuur van de vijand. Dus eigenlijk is die oorlog dan niet afgelopen? <laughs> ja, aan de ene kant wel, maar uh, in dat opzicht nog niet, nee. Dat, de, de mensen die hier bij de EOD werken, die zijn er nog uh, bijna dagelijks mee bezig. Mortiergranaten, ge, granaten van geschut, uh, luchtdoelgeschut, klein wapens, uh, Allerlei vormen, noem maar. En we zeggen ja, dat is erbij. Wat, zou, wat is nou de akeligste bom die ik u tegenkomen? Dus ik vind, nee, dat is een vervelend ding om te demonteren. De Engelse 17 de 17? Een, een bom met een, met een lange vertragingsbuis, een lange vertragingsontsteker. Waarvan je dus. met -uitrij een -uitrij dus uitrijd, die uitrijmechanisme, Als hij uitdraait, ontploft hij ook. Ja. Oh. Uh, waarvan je niet kunt vaststellen of die gewapend is of niet gewapend is. En waarvan degene die hem gevonden heeft, en meestal zijn dat uh, graafmachines, uh, de bom een paar keer heeft laten wentelen waardoor dus eventueel het, uh, het mechanisme weer in werking gesteld is. Dat, uh, dan, uh, dan ben je dus verplicht om een bepaalde tijd te wachten. Oh, dat is dus een bom die, die valt en dan na een dag of na een halve dag ja. of na een uur ontploft hij? Ja. Ja. Ja. ja, dat is met opzet ingebouwd om dus het ja. ruimen van de overige bommen tegen te gaan. Dat, dat zijn, is echt een rotbom dus. Dat zijn de griezeligste, ja. Dat is uh, geen eerlijke bom, zeg maar. Uh, nee, bommen zijn, is zo bommen zijn... Zo niet eerlijk. De bommen zijn sowieso niet eerlijk. <lacht> nee. Nee, nee. nee, bommen zijn nooit eerlijk. Het is, het is bij mij wel één keer fout gegaan in zoverre. Dat was uh, langs de Waal, vlakbij de, vlak de Waalbrug. Daar, uh, ik had dus weekenddienst en ik werd uh, s'nachts om drie uur uh, mijn bed uitgehaald. Dat er een uh, binnenschip had zijn anker opgehaald. En daar zat een, uh, een vreemd voordeel bij aan dat anker. Dat hebben we dus uh, van dat anker afgehaald... door die Rijnaak het strand op te laten varen en eraf te halen. En wij kwamen er niet achter wat het was. We konden het ook niet identificeren. En op een gegeven moment zei uh, mijn groepscommandant... dat was toen de kapitein Donzen... hij zegt, nou, zet er maar een klein springladinkje op... en spring het maar open. Nou, dat was een gebruikelijke methode. Ik heb dus uh, op een uh, volgens ons niet kritische plek... een uh, klein springladinkje aangebracht... En ik heb toen gewoon stom geluk gehad dat ik dus eh, ja, op grond van achterdocht... de dubbele veiligheidsafstanden in acht heb genomen. En in plaats van dat ik 400 meter liet ontruimen, liet ik 800 meter ontruimen... en het verkeer op de rivier stilleggen. En ik heb toen, eh, terwijl ik zelf veilig achter de dijk lag... dat springladinkje tot de eh, explosie gebracht... waarna er een gigantische boom weer klonk. Want waarschijnlijk heeft er een valstrik in dat ding gezeten... Het hele explosief dat uh, explodeerde. En uh, ja, ik uh, lag dus niet zo heel erg veilig als dat ik dacht achter die rivierdijk. Want ik werd bekogeld met klonten klei. Gelukkig liep dat toch, toch nog wel goed af. Alle twee heeft u een leidinggevende positie gehad bij het EOD. Hè? Ja. Nooit iemand verloren? Uh, eenmaal. Een van de, van de, van de deelnemers in de organisatie heeft een uh, ongeval gehad toen. Met, met, met, met Niet eens met een bom. Een heel klein, heel klein projectieltje was dat. Uh, een half uur voordat het gebeurde heb ik nog met betrokkenen gesproken. En uh, ja, daarna ging het mis. Angst, hè, in dit vak. Angst. Hoe ga je ermee om? Ja, weet ik, niet, weet ik eigenlijk niet. Angst. Echt puur angst. Nee, ben ik, ben ik voor mezelf niet tegengekomen. Wel voor hoogste spanning. En, en wel, wel wat zweedruppels op het voorhoofd. Maar of dat nou angst is, dat geloof ik niet. Ja, je moet ermee om leren gaan. Het is, uh, het is niet zo dat de opruimer exclusieve elke dag op zijn tenen door Nederland loopt. Uh, van, uh, dat zou dit, dat zou dat, dat zou zus kunnen gebeuren. Maar het, het komt in ons werk wel eens voor dat je je plotseling realiseert, uh, realiseert dat je op een bom van 500 kilo zit. En dan komt het ook wel eens voor dat de haren in je nek overeind gaan staan. Sommige mensen die overkomt het als ze bezig zijn met het opruimen van een antitankmijn, waar 9 kilo springstof in zit. En anderen die hebben dat plotseling als ze bezig zijn met een, met een, een bom van 1000 kilo. Nou, dan moet je gewoon even stoppen met je werk, even de sleutel neerleggen, even buiten de put uit gaan staan blazen. En dan gewoon weer verder gaan. Maar ik zou me voorstellen dat als je dan op pad gaat... je voor een mooie dag als dit. Je gaat op pad. Je gaat op pad naar zo'n bom uit Zeeveldoog. Je ziet iedereen om je heen op het terrasje zitten. Iedereen is hartstikke... Nou, ja, die oorlog is ver weg. En zelf denken van ja, maar ik ben uh, bezig nu met die oorlog. Nou, je, je denkt dus niet voortdurend van ik ben nog bezig met die oorlog. Je doet gewoon je werk. Net, net als een, als een, een politieagent, een zieke broeder. Uh, je doet je werk. En als er dus een melding binnenkomt en je moet uitdrukken... Nou... Dan stap je in de auto en dan rij je. En dan los je het probleem op. Zo moet je er ook tegenaan kijken, natuurlijk. Hè? Zo moet je er tegenaan kijken. Anders gaan er emoties meespelen. Anders word je stapelrek. Ja, ja, ja. Dat zeggen Major Buscher en kapitein van Duivenboden. Nog ieder jaar komt hun explosieve opruimingsdienst. zo'n 2000 keer in actie. Meestal voor die oude oorlogsbommen. Ik vind het eigenlijk, eigenlijk ongelooflijk dat, dat het nog steeds. Hè, dat, dat die oorlog nog, eigenlijk nog steeds voortduurt. Dat, ja, maar, vuur. Dus, dat ja. geldt niet alleen voor de oorlog, de Tweede Wereldoorlog... maar zelfs ook voor de Eerste. Dat kunt u in Vlaanderen ja. gaan navragen. Voor de kust, Bij he? de Belgische voor de kust. boeren niet. Oh, Die daar aan het ja. uh, ja, ja, ja. eggen en aan het ploegen zijn... en het nodige nog weer boven halen. En dan iedere week nog wel een bepaalde hoeveelheid explosieven... in de aanbieding hebben. Naast me ziet Polemoloog Leon Wekker, maar ik mag geen polemoloog meer zeggen. Nee. Nou, mag ik, wel hoor. Ja, dus, ja, mag wel. Oorlogsdeskundige hier in de studio van de, Hier in studio Itzada, hier bij studio Itzada. En uh, kijk, het is natuurlijk ook. Kijk, u, u was uh, dat studiecentrum voor vredesvraagstukken, wat u heel lang heeft geleid. Uh, werd, werd, werd, werd een beetje naar u uh, geluisterd? Ja, Aarman ik dacht het maar. wel. We hadden toch wel uh, aardig wat weerklanken. Ook als we kijken naar wat er in de pers verscheen. Ja. En wat uh, ook uh, door middel van de radio soms wel werd overgenomen aan wijsheden die wij te verkondigen hadden. Op basis van bijvoorbeeld publiek opinieonderzoek. Ja, want het is natuurlijk een enorme business, die, die, die oorlog... Ja, de oorlog is een enorme business. Dus een ja. tal van oorzaken en tal van consequenties. En de ja. ene oorlog is de andere niet. Ja, dat is een enorme, complexe aangelegenheid. Ja, dus als het zo beetje... Dus eigenlijk de, de, de kracht, kijk, als, je bent ook een vredesvraagstukken natuurlijk ook. je probeert ook, zeg maar, nou, kijk eens op andere manier tegenaan. Dan komt er geen oorlog, maar dan krijg je dan, dan, dan heb je vrede. Ja, maar dat is het probleem natuurlijk. Ja. Vrede is een van de meest misbruikte begrippen die er is. Hè? Wat is vrede? Is dat ophouden met schieten? Ja. Of is dat een maximale verwezenlijking van de rechten van de mensen... om er iets te noemen of iets wat ertussenin zit? Nou, iets wat ertussenin zit... Nou, ik denk dat de vrede soms wel even van belang is als het in de zin van negatieve vrede wordt gehanteerd en er dan in Syrië niet meer geschoten wordt door beide partijen, maar uiteindelijk betekent vrede. Naar mijn mening veel meer, niet alleen het wegnemen van de oorspronkelijke oorzaken van die oorlog, maar vaak nog meer, dat wil zeggen de voorwaarden scheppen voor een daadwerkelijke verwezenlijking van de mens ter plekke. Ik zeg, dat, dat, dat, dat hele orenvoer, hè? Dat, dat, dat is ook heel erg hormonaal. Hè? Waarover uh, dit kort verhaal van Niek de Vries. Zwembad. Hans en Sophie speelden waterpingpong... en af en toe trokken ze een baantje. Ik zat op de krant en probeerde een kruiswoordpuzzel op te lossen. Het weer was prachtig. Tot het plotseling begon te donderen. Snel vluchten we naar binnen, waren we met een klein groepje de bui afwachten. Maar het duurde en duurde maar. En na een poosje stelde een rossige man voor om gemengd te gaan douchen. Toen een respons uitbleef, verdween hij. En later op het parkeerterrein zagen we hem verwikkeld in een hevige vechtpartij. Het is een oud gebruik omdat mannen. geen kans op seks. dan met de beuken in. En dit is Studio gedaan. It dit is maar over oorlog en strijd. Um, meneer Werke, nogmaals die vraag. die kan beginnen op. Stelden, kunnen we wel zonder oorlog? Ja, natuurlijk nou. kunnen we wel ja, maar, zonder oorlog. Zie, er, zijn in ons. er zijn veel meer perioden uh, zonder oorlog dan met de oorlog. Gaat u zelf maar na. Ja. Natuurlijk ja, kunnen ja, wij nu. zeker zonder ja. oorlog, alleen ja. onder zeer bepaalde omstandigheden zijn er conflicten. en conflict in de zin van een proces dat bepaalde fase heeft. En dat komt dan in een gewelddadige fase. Ja. En dan zie je dat regeringen en religieuze overheden en zo inderdaad dan oproepen tot oorlog. Maar oorlog is niet per definitie. Iets, iets wat onvermijdelijk is. Dat, Stel dat, je dat, voor, zeg. Dat is dat dat is fijn wat te horen. Maar u heeft het vaak over de 17 functies van de vijand... Oh, een ja? vijf beeld. Ja, inderdaad. Eens, doen? Die heb ik wel eens opgenoemd. Ja. Kijk, het gaat in eerste plaats om beelden. Want we ja. kennen de werkelijkheid, de ja? feitelijkheid en de waarheid kunnen we over het algemeen niet kennen. Dus je moet oh, ja. helpen met beelden. Niet die u aangeleverd. Clichees. Ja, clichés ja. Uh, vooroordelen. Ja. Uh, die u zijn aangeleverd door uw ouders en, en, en over door de, de Rus, kerk. Over, en ja, door de ja. politieke partijen ah, ja. en door de media. De, uh, de televisie, de radio, de kranten, de telegraaf... wat misschien niet de hoop is, maar dat zit allemaal in je kop. En daarmee ga je dus die werkelijkheid te lijf. En daaronder zijn dus ook vijandbeelden die een functie hebben zoals alle andere beelden, namelijk een instrument van de beperkte mens... om een complexe werkelijkheid te begrijpen. Als je weet, de vijand, dat is de islamen, dat zijn de moslims... dan kunt u op de verjaardag van Ome Kees kunt u over dit onderwerp. Maar het heeft natuurlijk ook een legitimerende functie. En met een verwijzing naar die vijand kun je de defensiebudget op, uh, ophogen. Maar kun je ook een onafhankelijk land als Irak binnenvallen... Terwijl dat gehele andere redenen heeft dan een kwalijke meneer die daar massavernietigingswapens heeft, zoals we nu wel weten. Goed, en, en kunt u misschien nog een, een, een functie van het feyersbeeld noemen waar je niet zomaar aan zou denken? Nou, een, ja, niet met, nou, twee, eh, ja? als dat even snel mag. Ja? Een cohesieve functie, dat wil zeggen... een oh, vijand ja? gebruik je om tot Bel saamhorigheid te, te ja, komen. Ja, ja, ja. Als de herrie in de tent is, ja, dan een vijand van buiten. Maar het heeft soms ook een recreatieve functie, zo'n vijand. Hè. Oh, geze je... geze gezellig bij elkaar in om Nou, het houdt je uit de sleur. Soms ook, zelfs oh, als ja. het heel ernstig is. Zelfs ja. als het een oorlog betreft. Zelfs als het betreft 9-11, dan kunt u toch nog met... Uh, kaas in het vuistje voor het tv-scherm zitten... en kijken van, nou, hoe zal dat verder aflopen? Dat is cynisch, hè? Dat is zeker ik, cynisch, ik, maar ik, het is ik, zeker ik, wel waar. Ik, ik, ik heb vaak zo'n hekel aan die, die, die houding die ik bij geopolitieke wetenschappers uh, wel zien. Die cynische houding, uh, dat de omstandigheden alleen maar tellen... en dat het gedrag van mensen daar helemaal door wordt bepaald. Dat alles afhangt van hoe je, hoe, hoe je als land tussen andere landen zit of ligt... en of je oorlog krijgt of niet... Um, uh, ja, dat, dat, dat, dat kun je als politicus eigenlijk wij, vrij weinig aan doen. Er in de marge iets. Nee, die no, zijn nou, al politici ja. die, uh, kunnen betrekkelijk weinig doen. Als we kijken naar de huidige crisis... dan kun je zeggen misschien... die politici die kunnen wel wat bijsturen... maar het zijn heel andere krachten die bepalen dat die crisis er ja, is. hebben mensen... Die je, dus, je, kunt, je hebt het niet in de hand. Als individu heb je het niet in de hand. Nee, als nee. individu nee, niet. Nee, nee, het lijkt nee, me nee, een beetje nee. moeilijk. Dan ja, bent u een ja. Don shot die wat, tegen nou, Molens gaat vechten. Wat je misschien wel in de hand hebt, is natuurlijk je eigen hè, je verdediging van je eigen, eigen lijf. Is er daar buitenmedewerker Anne Martens, die woont momenteel in Vancouver, Canada. En daar stuiten ze op een bijzondere cursus zelfverdediging. Hmm. Sherlock Holmes en the Art of Umbrella self Het Puts the estate in a bit of a mess. I mean, watch your back. I saw movement in the shadow a moment ago. Nou, weet je wat ik zo opvallend vind aan Vancouver? Dat het zo vaak regent. Voor één of de drie dagen, toch? Ja. Yeah. En uh, toen ik laatst langs een vechtsportschool liep, ging daar een briefje aan het raam met daarop zelfverdediging met een paraplu. Dus ik dacht, oh nee, die cursus lijkt me wel handig. Want ik moet hier wel eens over de straat s'nacht. My name is David McCormick. I teach Bartitsu at Academy Duello in Vancouver. Die vechtkunst heet dus Bartitsu. Die sport is ontstaan in de 19e eeuw ergens in Londen. En die cursus die bleek geïnspireerd op de vechtkunst van Sherlock Holmes. Want Sherlock Holmes, die namelijk gewoon met alles wat hij in zijn handbereik had, zijn een wandelstok of zijn handen of paraplu. The closed umbrella. Use like a cane that's really going to be the most effective. Nou, die paraplu kan je eigenlijk voor verschillende dingen gebruiken. Bijvoorbeeld je kan met de punt kan je gewoon zo prikken. waar ik maar wil. En de schacht om mee te slaan. Hey, that Thank you. I make sure that that's into his eyes, right? And then thrust as well as I can towards where I think his face is. As the umbrella drops, where did he go, right? still er komt iemand aan. Ik loop in een steegje met mijn paraplu gewoon dicht en die persoon komt met een mes naar to me toe. Dan doe ik heel voorzichtig zo'n beetje achter mijn rug om pak ik de paraplu goed beet waar de puntjes samenkomen. En als hij dan steekt, dan kan ik zo de paraplu omhoog zwiepen in het hoofd van de van de aanvaller te prikken. With a large enough crook, you can just hook the back of the head with a good straight pull. He's going to try to stand up. When he does, you're in a perfect position to smash upwards into the face as he's moving backwards. You hit up, boom. He goes right back onto his butt, and you're done. Het uiteinde kan je ook gebruiken om bijvoorbeeld je arm mee te haken of je nek. Zie je? Dan kan ik je op de grond trekken. Of je, je enkel, dan kan ik je zo ja, zien. Dan ga je ook onderuit. Put this in your hand and just lean on him, okay? In, and, you don't even have to find a vulnerable spot. With your body weight on top of him, there, he is not going to be happy. Je bent nu geveld en dan prik ik met paraplu zo op je. En ja, maakt niet uit waar, want doet toch overal pijn. Dus nu durf ik weer over straat in Vancouver. Gas. Au! Ah, hey jong. That's your depravity. No no bounds. My apologies, my dear Watson. Next time I'll take you to a quiet table of the cafe Royal. I should jolly well think so. <laughs> Zelfverdediging met een paraplu als wapen. Kende u die? Kende u die al? Nee, die hm? kende ik niet, maar ik denk dat het wel een aardige propaganda is voor de Producent van parapluie. <laughs> uh, Daar ja. geen zin. Ja, wellicht is het inderdaad uh, een, een, een, een, een gemakkelijker wapen dan een aktentas of een fles ja. water Blijkt of een baksteen. Ook, het ja. heeft meerdere mogelijkheden. Ja, uh, dat wel. Dat is het, ja. Ja, een baksteen erop je niet zomaar weer rond. Nou ja, ja uh, goed. En als hij er toevallig ja. ligt, kun je er één keer mee slaan ja. of één keer mee gooien. En ja. die paraplu kun, kun je er inderdaad mee steken en nog wat dingen doen. Ik moet onwillekeurig denken aan die paraplu-moord eind jaren 70. in Toen die Bulgaarse dissident werd doodgepakt. Prikt, met ja. de punt van de paraplu ja. Toen hij in de bus zou stappen en in die punt, zat een klein bolletje met gif erin. Dat ja. was het ook weer, dat was. Uh, dat, ik die, dat, die, die, was het ook weer die dissident. Moet je er even aan denken. In ieder geval, dat was de Koude Oorlog. Ja, Heer, maar de, de goed. Koude Oorlog. Um, uh, u, u was tijdens de Koude Oorlog was u eigenlijk een beetje, uh, toch een, beetje een, een veelgevraagd spreker op vredesdemonstraties. En heeft wordt ook vaak gezegd: van ja, dat vijandbeeld dat we van Rusland hebben, dat, dat vereist niet Ja, wel dat die klopt lancering. ook niet helemaal. Nee, nee. dat begrepen. Nee, nee, nee, dat was inderdaad ook zeer overdreven. Net of de Russen nee, dus de, toch, de intentie ja, hadden om ja. hierheen te komen... en nee. genoeg mensen hadden. Nee. Niet, ze hadden al voldoende te doen met hun eigen dissidenten. Hè? Die nee. konden de dag er niet zoveel miljoen Europese bij hebben. Nee. Nee, maar goed, wat weg? we Wel natuurlijk overdreven zoals vijandbeelden vaak eh, overdreven worden. Zoals nu ook Iran ja. overdreven wordt als een land dat straks met een atoombom ons misschien gaat bedreigen. Eh, of Israël oh, ja. vanuit. Ja. Ik heb... Dat is toch ja. idioot? We worden gewoon... Gek gemaakt, net zoals er dat ook dat, gebeurd is met dat terrorisme. Dat las ik, ik ook op een gegeven moment dat u het had gezegd. En is Iran is het enige land dat nog nooit een ander land... Nee, in ieder ja, geval het, Dus wat dat betreft het meest vreedzame land dat je je kunt denken, ja. ja. Maar desalniettemin zal niet te min wordt ons wijsgemaakt... dat we daar toch straks eh, in elk geval moeten participeren... in de grote paraplu die de Amerikanen gaan oprichten... Ja. Niet ja. Ja, ja, ja, ja. tegen de Lijkt. aanstormende ja. raketten van, van Iran. En mensen geloven dat ook nog... Dat zegt nog wel het een en ander van het uh, pijl van onze geestelijke volksgezondheid. U heeft uw zoon een Russische naam gegeven, he? Ivan. Ja. Ja, ja, en mijn ja. dochter heet Natasja. Oké, okay. Russische naam. Ja. Zeg maar, um, uh, nog, nog even terug naar die paraplu. Kunt u zichzelf goed verdedigen? Ik weet het, ik heb het nooit, nooit even ja. overdoen. Ik, ik heb wel pas iemand er wel op getracht aan te vallen. maar het, ja? het, uiteindelijk, het was bij een lezing waar iemand mij bijzonder hinderde... die er apart voor was gekomen oh, ja. om ervoor te zorgen... dat met name mijn visie op de rol van Israël en de mensenrechten... niet voor het voetlicht kwam. En ik dacht, als hij er nog mee doorgaat met steeds te storen... dan verkoop ik hem Want maar wat je kou. En nog... toen kwam hij op het spreekgestoelte ja? afgelopen... Ja? En toen denk ik, ja, nou moet ik hem dus die tik geven. Maar ja, niet gedaan. Ja, maar wel had ik een glas water dat gevuld was. Ah, ja. Dus ik gooide dat in nou, zijn richting. Maar, dat, maar dat, hij bukte. Hij en bukte, en mevrouw ja, een mevrouw met een prachtige jachtron aan, ja, ja. die werd zijknat. Zeg maar, um, ik, ik vroeg dat, ik, ik stel die vraag om, vanwege de konijnen in uw tuin. Want uh, konijnen, u heeft er 200 gat in de tuin. Ja, ja, zoiets, ja. ja. ja dus uh, u kon ze niet wegkrijgen? U kon ze niet blijven. Ja, kon niet, uh, dat was een beetje lastig. U kunt ze gaan afschieten, natuurlijk. Ja. Maar dat leek me wel niet erg, uh, niet erg konijnvriendelijk. Maar nee. ja, op het laatst zaten ze ook nog onder het bed in de slaapkamer. Dus die konijnen, dat was wel wat veel, ja. Wat heeft u toen gedaan, vervolgens? Nou, uiteindelijk hebben we ze s'nachts af en toe wat gevangen. Zo'n 70 ja. of 80. En brachten die dan naar een of ander soort natuurreservaat. Lieten ze los. Hè, en uh, smeerden hem dan weer. Je kunt ze ook nog tellen, natuurlijk, tegen slapeloosheid. Heeft u daar eens last van, slapeloosheid? Nee, alleen gisteren Misschien... nacht. Omdat ik kennelijk uh, mijn zenuwbanen in mijn, mijn voeten trekken zich terug. En dan oh, heb ja. ik ook nog een wondroos aan mijn linkervoet. Ja. En dat is verdomde vervelend. Dat, dat kan een enorm gevecht zijn om, om dan in slaap te vallen. Je bent er dag en nacht letterlijk mee bezig. Het is een, een op, obsessionele vijand, want hij is permanent bij je. Het is, het is ook de, de beste martelmethode. onthoud mensen slaap en je hoeft verder uh, niks meer te doen. Je hersenen trekken dat niet en gaan dus... Allemaal beelden dwars door elkaar projecteren en, en allerlei angsten triggeren. Het, het is gruwelijk. Je kon de vijand zelf niet verslaan. Nee, nee, nee. Die had zich totaal uh, als, een, uh, als, als een geestmeester uh, van mij gemaakt. Ja, die zat uh, compleet in me. Die had mij overgenomen. Dit, dit, dit is toch wel een vorm van gekte hoor, absoluut. Het begint door wakker te liggen. Dat is het begin van slapeloosheid, zo simpel is het. Je gaat naar bed, je denkt ik val nu binnen nu en een half uur ongeveer in slaap. En op een gegeven moment gebeurt dat niet meer. In het begin denk je, nou ja, god, dat is jammer, ik pak nog even een boek erbij en ik ga wat lezen en dan komt die slaap vanzelf wel. Maar dat werd langzamerhand een obsessie, echt letterlijk. Ga je op de klok kijken, is het uh, half drie, is het drie uur... en uh, ja, op die manier ga je natuurlijk helemaal niet meer inslapen... want je wordt steeds gefrustreerder over en angstiger voor die dag die komen gaat. Nou, op die manier word je uiteindelijk angstig voor die nacht... En gaat die nacht ook overdag al meespelen in je hoofd? Van, oh jee, ja, ik ben me nu door deze dag aan het slaan... maar straks komt weer dat moment dat ik naar bed moet. Hoe ga ik me daarop voorbereiden? Gaat het lukken? Want, uh, oh jee, vandaag was al een rampdag... en als dat morgen weer is, dan uh, wordt het helemaal een ellende. Totdat ik dat dus inderdaad kon onderdrukken... met uh, een nieuwe sluipmoordenaar, namelijk de slaappil. En dat was alleen maar uh, een verplaatsing van problemen... want dan uh, is binnen de kortste keren die slaappil natuurlijk de vijand geworden... Dus uh, op een gegeven moment werkt het niet meer. Nou, probeer dat weer uh, een beetje in de hand te houden. Ga je minder gebruiken, ga je veel slechter slapen. Maar krijg je er ook veel meer bijwerkingen bij. En die bijwerkingen zijn uh, nog gruwelijker dan het niet slapen. Nou, dat kan tot uh, psychoses leiden. Tot, tot, uh, ik heb dat twee keer meegemaakt. Je hersenen slaan totaal op hol. Dat is wat, wat, je, wat ik ervaren. En dat komt inderdaad doordat je die middelen niet meer gebruikt. Doordat je oververmoeid bent. En dat trekt die hersenen gewoon niet. En dan uh, gaan ze op tilt slaan. Die droom, die angstdromen, die, die gozer, die kan ik letterlijk nog terughalen. Daar, daar zie ik zo scherp nog beelden van. Uh, ik herinner me dat ik, dat ik op, op, op wegen lag. Dat er van alle kanten auto's aankwamen. Maar ook tegelijkertijd uh, door de lucht vloog. En me ook bewust was dat ik gewoon uit mijn eigen raam keek. En daar uh, buiten uh, de vogeltjes uh, hoorde fluiten. Dat ik me niet kon bewegen. En al die, die, die auto's op me af zag rijden. Uh, mensen die kwamen aanstormen. Enge geluiden die, die, die ik hoorde. Uh, op alle niveaus die ik kan ervaren was dat zo heftig. Heel bewust probeerde ik me, mijn lichaam te bewegen. Dat lukte dus gewoon niet. Ik was totaal verlamd. Maar die beelden dat ik naar buiten keek, ja, dat was gewoon het beeld dat ik inderdaad uh, kan zien als ik uh, s'nachts in het lig. Dus de, het was echt en, en, en niet echt volkomen door elkaar, maar ook volkomen om niet meer uit elkaar te halen. En dat allemaal tegelijk in, in verschillende uh, delen van je hersens gruwelijk echt. En die beelden zijn ook zo scherp. Dus ook daaruit blijkt dat het een, een, een totale chaos-kortsluiting uh, in, in mijn kop was. Dat je echt denkt, uh, laten we ze hier komen weghalen en laten we ze plat spuiten. Maar, maar uh, dit, dit trek ik niet. Nou, toen dacht ik wel, dit, dit, uh, dit gaat echt niet goed. Dit, uh, en ik was doodsbang dat ik dat opnieuw uh, zou meemaken. Toen ben ik naar een uh, verslavingskliniek gegaan uh, in het zuiden des lands. Nou, daar heb ik inderdaad uh, vier weken gezeten... Dus ik ben uh, begonnen daar met uh, flinke dosis uh, Valium. Je kunt nachtenlang wakker uh, blijven liggen. En, uh... Ja, je wordt wel wat brak, maar uh, hup, het volgende pilletje en uh, je komt de dag weer door. voelt je namelijk heerlijk prettig. Het heeft geen enkele probleem dat je wakker bent. En op die manier heb ik dus uh, de ene verslaving voor de andere kunnen inruilen, namelijk uh, voor de falium. Maar die is uh, onder begeleiding ook snel afgebouwd. En uh, op die manier kon ik zonder al te zware bijwerkingen uh, mijn uh, vijand uh, toch uh, verslaan en uh, de baas worden. Maar je bent dus niet bang, dat je bang bent om bang te worden dat je niet kan slapen? Dat wel, ja. Nee, die angst die blijft permanent. Ik weet dat, oh jee, misschien gaat het ooit weer een keer fout... en dan raak ik weer in die vicieuze cirkel en dan krijg ik die, die enorme angsten weer terug. Ja, nee, daar ben, ik, daar ben ik permanent bang voor. Maar ik denk dat dat een goede angst is. Want die angst die houdt me ook alert om me niet uh, weer aan het al te losbandig leven over te geven. Oh. <laughs> ja wakker liggen naast iemand die heerlijk slaapt ik hoorde iemand heerlijk slapen daarnaast dat is nog helemaal erg. Ja, dat lijkt me een beetje lullig. Ja, ik denk dat je dan denkt, sliep ik ook maar zo. Maar ja, dat is dan wel vervelend. Dat leidt dat, dat toch tot een uh, bepaalde frustratie, ja. Zeg, ik, ik, ik had het graag met u nog over uh, terrorisme willen hebben. Uh, Leon Wekken, polymoloog, uh, oorlogsdeskundige hier naast me zit. Maar daar ontbreekt de tijd voor. Ik wil hier nog iets anders uh, over hebben. In 1968 zou u promoveren op, een, uh, op Europese integratie, op dat onderwerp. Ja. En het is niet doorgegaan, waarom niet? Ja, meneer Zema, het is een burgerlijke aangelegenheid uh, en die vraag van u ook. En het is toen oh. niet doorgegaan omdat ik a, ruzie had met mijn promotor en b, het zo was dat ik vond het dat een nee, proefschrift maar... uit de tijd was dat in zekere zin zeer positief uitpakte voor die Europese integratie en daar kon ik uh, niet mee aankomen nee, maar... bij de radicaliserende studenten maar, van toen. Maar ik hoorde ergens in 2013 dat u dat u alsnog dat, dat gaat doen, gaat u alsnog promoveren. Ja, dat, dat, dat, dat heeft me mij afgedwongen en ik heb gezegd, nou goed, tegen die maar, tijd, dan koop ik wel een, uh, hoe heet dat, een niet-machine. En dan prik ik wel een aantal papiertjes <laughs> ja, wat, aan. Elkaar, zeggen, wat, want de promotie ja. is toch ook niet meer wat het geweest is. Ja, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik vraag het nu, omdat ik, ja, die, die Europese integratie... heel belangrijk onderwerp nu. Misschien moest je het er even wachten. Ja, nu Hè? wel, maar toen niet. Dat lag toen heel, heel anders natuurlijk. En, ja, goed, misschien ja. kun je iets Gaat nog een het? klein beetje uh, reviseren. Zeg, maar uh, ik, ik kan misschien ook beter iets schrijven over dat vijandbeeld. En met name het terrorisme, waarmee in zo hoge mate het volk te gazen is genomen. Maar blijft Europa een beetje bij elkaar? Ja of nee? Ja of nee vraag? Ja, natuurlijk oh, blijft dat bij elkaar. U nee, dat nee, dat nee, nee, dat dat hoeft daar geen ja. slapeloze ja. nacht voor te ja, hebben. Ja, goed, goed, nee. goed, nou, in bureau buitenland straks aandacht voor. Uh, een verkiezingsstrijd in, uh, in Frankrijk. En niet te vergeten ook in Griekenland. En uh, volgende week in Itzada onder moedersrokken. Kijk, gaat u ook eens naar onze website. Uh, www.vpro.nl En uh, ik wil u hartelijk danken, meneer Werker, voor uw aanwezigheid hier. Ja, graag gedaan. Um, nou, ja, kijk, uh, oorlog. Nou, oorlog is er altijd wel zijn, natuurlijk, maar... Uh, het is, uh... Onze grootste vijand van vanavond, vrienden van de radio, is de tijd. Onverbiddelijk en nauwkeurig als altijd. We hebben nog geprobeerd iets te regelen. Klok, sta stil. Helaas. En dat terwijl ik u zo graag nog had verteld over volgende week... De... Frankrijk kiest. <middels> Zometeen de beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De donner la force nécessaire. Wie gaat het worden? Hollande of Sarkozy? En le peuple de France is la. Kosten zometeen tussen 8 en half negen. De prochain president de la Republiek. Frankrijk kiest. Vive la Republiek en vive la France. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Eef, alweer een nieuwe baanorde? Ja, ik wilde wel weer eens iets anders. <laughs> Volgens mij zei je dat vorig jaar ook. Ach, ik hou gewoon van de afwisseling. Zeg, weet je eigenlijk nog wel hoe het met je pensioen zit? Ik weet hoe ik ervoor sta. Eh, uh, hoe zoek je dat ook alweer op? Weet hoe je ervoor staat? Check het op mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen met je DigiD voor een overzicht van je opgebouwd pensioen en AOW. Hallo, ik ben schrijfster Suzanne Smit. Jouw boek Vloed is nu maar 4,95. Alleen bij Libris. Deze schitterende, epische roman gaat over jouw eigen familiegeschiedenis, hè? Klopt. En nu extra voordelig bij Libris. Leuk idee voor moederdag. Mijn moeder heeft hem al. En ze was er vast erg blij mee. Libris. Boeken van vlees en bloed. <middels>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 Vloed van Suzanne Smit voor maar 4,95. Dit is Radio 1.